De gemeenten krijgen daarover nu al adviezen, maar die zijn niet toereikend, zegt het Asmafonds. De regels zijn wel duidelijk, maar ze zijn niet goed. Uh, GGD en RIVM die zeggen dat je scholen niet op uh, dichter dan 300 meter naast de snelweg mag neerzetten. En uh, ja, de, de, de, de algemene maatregelen van bestuur, zoals die nu uh, gehanteerd wordt, die staat dat wel toe. Zo'n 350 scholen staan volgens het Asmafonds te dicht bij de weg. Daardoor zouden leerlingen gezondheidsproblemen kunnen krijgen.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 En het zou best kunnen dat er nog meer mensen worden opgepakt in de komende tijd. Er is geen drugslab gevonden, maar er zijn wel tientallen kilo's amfetamine in beslag genomen. Het onderzoek naar de drugszaak loopt al sinds 2009. Hogeschool in Holland in Diemen heeft aangifte gedaan van diefstal van tentamens. Vorige maand zijn acht verschillende tentamenopgaven gestolen. De Hogeschool over de fraude. De docenten van ons kregen door dat de zijn zo erg hoog waren. En op dat moment gaan we onze alarmbellen af. We hebben alle tentamens die waarvan we weten dat die gestolen zijn ongeldig laten verklaren. En daarnaast hebben we alles sloten op, op deuren, et cetera, laten vervangen. De directie vindt het zuur voor de studenten die met hard werken voldoende hebben gehaald... maar voor de zuiverheid moet alles worden overgedaan. De fraude begon met een klein groepje studenten... die uiteindelijk aan grote groepen de tentamenopgaven doorverkochten. Een van de studenten heeft geen vertrouwen meer in de school en gaat ergens anders naartoe... omdat hij bang is dat een in Holland diploma straks niks meer waard is. De Super Bowl, de finale van de American Football Competitie, heeft dit jaar een record aantal kijkers getrokken. In totaal werd de finale bekeken door 111 miljoen televisiekijkers. Vorig jaar waren dat er nog 5,5 miljoen minder. Volgens Fox, het tv-station dat de finale uitzond, is het het best bekeken programma in de Verenigde Staten in 20 jaar. De Super Bowl werd gewonnen door de Green Bay Packers, die de Pittsburgh Steelers versloegen. Het weer in het Zuidoosten, eerst nog veel bewolking op andere plaatsen, zonnig en droog. Vanmiddag overal zon, geleidelijk neemt de wind in kracht af. Het wordt vandaag 8 graden. Morgen eerst grijs, later zonnig en vanaf donderdag een toenemende kans op regen. ANWW Verkeersinformatie. De files worden nu snel korter, behalve op een aantal plaatsen waar ongelukken zijn gebeurd, zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Daar gebeurde een ernstig ongeluk bij Maarsen. Er zijn twee rijstroken dicht en die blijven voorlopig ook dicht, zeker tot kwart voor twaalf. Het levert een file op van acht kilometer tussen Apkoude en Maarsen. En ook op de A27 van Almere naar Utrecht staat een lange file door een ongeluk tussen Eemnes en Beeldhoven zeven kilometer. De politie is daar bezig met technisch onderzoek en daardoor is bij Beeldhoven de linker rijstrook dicht.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 Kijk op vodafone.nl slash vastopmobiel. Power to you. Vodafone. Fiscale en financiële vraagstukken. Wij adviseren. Beker Tilly Berk. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Kind dreigt dupe te worden van grootste reorganisatie bij de jeugdzorg ooit. Huisartsen in Brabantse plattelandspraktijken krijgen signalen... dat de intensieve veehouderij slecht is voor de gezondheid van omwonenden. Ik maak me zorgen over met name fijnstof, endotoxines en andere ziekteverwekkers. De Russen boren in de Zuidpool op zoek naar onbekend leven... en het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is bijna zeven minuten over tien. Dit is het vervolg van Karo. Goedemorgen Nederland. Vanaf 2015 zijn gemeenten voortaan verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Nu zijn provincies dat nog. Alle taken moeten de komende vier jaar dus worden overgeheveld. Maar de provincies twijfelen ernstig aan de haalbaarheid daarvan. Goedemorgen, Mark Witteman, van het Interprovinciaal Overleg. Goedemorgen. Wat zijn die twijfels? Uh, de jeugdzorg is een uh, redelijk complex uh, terrein wat ons betreft. Je ziet dat het heel ingewikkeld is om dat goed onder controle te krijgen. De provincies hebben dat de afgelopen vijf jaar gedaan... En we zien dat daar ook al een aantal verbeteringen zijn. Maar het gaat over kinderen en het gaat over een hele kwetsbare groep kinderen. En wij als provincies vinden dat het belang van het kind voorop moet staan als je zo'n reorganisatie ingaat. En dat is niet het geval als de gemeenten met de uitvoering van de jeugdzorg belast worden? Nou, dat zeggen we niet. Wij zien dat het besluit om het naar de gemeente te brengen... iets is wat breed draagvlak heeft, bijvoorbeeld ook in de Kamer. Dus daar willen we als provincie ook heel graag aan meewerken. Maar wel op een manier dat we met elkaar ook zien... dat het belang van het kind daar niet onder gaat leiden. En dat risico is er wel. Ja, waarom? Omdat, uh, uh, wat, wat ik zeg, het een heel complex geheel is De jeugdzorg uh, ja. Dat is wat anders dan uh, zeg maar huishoudelijke hulp verstrekken als gemeente. Het gaat echt over uh, ingewikkelde zaken tot en met zeg maar, gedwongen uit huisplaatsingen. Dat zijn trajecten waar je heel voorzichtig mee om moet gaan. En juist een grote reorganisatie heeft het risico in zich dat we heel veel tijd en energie aan onszelf gaan besteden. En de kinderen daarbij op de tweede plaats komen. U denkt eigenlijk dat de gemeenten dat misschien helemaal niet aan kunnen? Nou, wij, wij op zich eh, eh, eh, hebben we het gevoel dat dat best wel kan. Maar dan is het wel afhankelijk hoe je zo'n traject loopt met elkaar. En vanuit de provincies pleiten we er heel erg voor om dat vooral samen te gaan doen. Provincies en gemeenten samen optrekken om te zorgen dat de kwaliteit van de jeugdzorg in Nederland ook onder controle blijft de komende jaren. Ja, terwijl jullie het eigenlijk zo goed deden als provincie, want het gaat, nou, het gaat goed met de wachtlijsten die bijna zijn weggewerkt. Ja. Ja, de provincie zit eigenlijk pas vijf jaar in de huidige rol. Ja. En uh, in die vijf jaar hebben we in het begin gezien dat er enorme stijgingen kwamen in de toeloop naar de jeugdzorg. Dat ook de kosten heel erg gingen stijgen. En uh, dit jaar is eigenlijk voor het eerst dat we het gevoel krijgen dat dat onder controle begint te komen. En dat de wachtlijsten weggewerkt zijn. En wij hadden op zich wel graag door willen gaan met die verbeterslag om het voor, uh, voor de jeugd in Nederland nog veel beter te maken. Maar goed, aan de andere kant, het kabinet heeft duidelijk in hun standpunt dat ze vinden dat de gemeente beter in staat moet zijn om dit te gaan doen. En daarom hebben wij gezegd van ja, dat kun je tegenwerken, maar dat is zeker niet in het belang van het kind. Dus laten we dan met elkaar aan de slag gaan om te kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen gaan doen, die overdracht. Maar nogmaals, dat is echt de grootste reorganisatie die jeugdzorg ooit gekend heeft. En dan is het van belang om te zorgen dat in de tussentijd het werk voor de kinderen waar het om gaat wel gewoon door kan gaan. Ja, want uh, ja, goed, het idee is natuurlijk dat gemeenten uh, wat dichter op, erop zitten, hè, op, de, op de materie, om het maar even zonder respect te zeggen. Denkt u daar ook zo over? Of is dat eigenlijk een beetje een misverstand? Ja, de ene gemeente is in het opzicht de andere niet. Ik kan me heel ja. goed voorstellen op het moment dat ik kijk naar Amsterdam of ik kijk naar Almere dat dat gemeenten zijn die redelijk in staat zijn om dat op een goede manier te doen. En die gebruiken dan ook het feit dat ze ook voor uh, zeg maar het kind en het gezin heel veel andere taken hebben, gebruiken ze daarbij goed. Uh, maar ik kom ook kleine gemeenten tegen in Nederland die ook nog weten wat het betekende toen ze in het verleden dit soort taken in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning bijvoorbeeld op een bordje kregen. En die, die zijn daar nou veel minder uh, goed voor toegerust. Ja, ja en nou, ben ik gedeputeerde in de provincie Flevoland. Ik hoor bij een aantal gemeenten hier van eh, waarom moeten we dit zo anders doen? Want het werkt toch eigenlijk prima op de manier waarop het nu gaat. En wij doen dat veel liever samen met de provincies dan dat we het alleen moeten gaan doen. En met name die kleine gemeenten, daarvoor merk je ook dat ze binnen hun belangenvereniging, de VNG, een wat terughoudend standpunt in nemen. Nou, wij zeggen daarvan, op het moment dat we als provincie samen met die gemeenten op gaan trekken de komende jaren en het belang van het kind daarbij goed in het oog houden, dan kunnen we best tot een verantwoorde overdracht komen. Maar ja. Uh, ja, daarvoor heb je wel die samenwerking heel hard nodig. En je merkt zo nu en dan ook uh, vanuit zeg maar, de gemeente dat er ook een soort houding is van... nou, die provincies die hebben het allemaal verkeerd gedaan. Wij gaan het nu heel anders doen. Uh, en daar hebben we die provincies ook helemaal niet meer bij nodig. En ja, daarvoor waarschuwen we een beetje van let op. En daar uh, die... maakt u zich eigenlijk zorgen over. Ja, Want die wat, die wat kleinere gemeenten die u net noemt... en die misschien ja, wat minder uh, capabel zijn om uh, die jeugdzorg goed uit te voeren, daar maakt u zich vooral zorgen over? Ja. En wat je dan ziet, en dat, dat is ook uh, wat de staatssecretaris op dat punt zegt: van, nou, dan gaan we het ook niet helemaal bij de gemeente neerleggen. Maar dat, dat moet dan terechtkomen bij groepen van samenwerkende gemeenten. Ja, daar Poeh, gaan we weer. Dat wordt nog helemaal onduidelijk. Ja, hoe precies is nog niet duidelijk. Dan ga je ook weer allerlei nieuwe hulpconstructies uh, zien. En uh, ja, dat, dat is zeker iets waar je goed over na moet denken en uh, voorzichtig mee moet zijn. Want als je daar de, zeg maar de jeugdzorg neerlegt, dan loop je een heel groot risico dat er toch wel allerlei problemen ontstaan. En dat willen we gewoon voorkomen, omdat we als provincies ook hebben gezegd van... Uh, wat ons betreft wordt het ja. geen strijd over wie waarover gaat, maar wordt het een nee, strijd om... te Nee, maar dat, dat, dat gaat het om ik... het belang van het kind. Op welke ja, manier dat zou dat geschaad kunnen worden, als het gaat zoals het nu gaat? Uh, als, als je kijkt naar de jeugdzorg, dan zie je, wat ik, wat ik al zei... dat dat vaak ingewikkelde trajecten zijn. Kinderen mm -hmm. zitten daar uh, soms jaren in. Uh, het zijn ook trajecten waar gerechtelijke uitspraken een rol spelen... waar uh, sommige dingen ook onder dwang worden opgelegd. Uh, en op het moment dat wij overdragen van provincie naar gemeente... Uh, betekent dat ook dat dat soort trajecten overgedragen gaan worden. Ja, je begint aan een behandeltraject vanuit een bepaalde gedachte. En het kan niet zo zijn dat de gemeente vervolgens tegen de, uh, het gezin of tegen de kinderen zegt... nu gaan we het in één keer allemaal anders doen. Dus daar heb je een bepaalde periode voor nodig om dat op een behoorlijke manier over te dragen. Ja. En het tweede risico wat je een klein beetje ziet is dat op het moment dat je met gedwongen trajecten te maken krijgt en je bent wethouder in een kleine gemeente die daarvoor verantwoordelijk is, dan word je ook heel rechtstreeks geconfronteerd met eh, het feit wat je in dat gezin daarmee soms veroorzaakt. En ik heb ervaring als wethouder in kleine gemeenten ook en weet dat je daar heel erg aangekeken wordt daarop. Ja. Nou, soms is het goed om wat meer afstand te nemen eh, en de provincie is natuurlijk wat dat betreft ook een bestuur op afstand... Precies, die... die in dat geval ook beter dat ze beslissingen kan nemen. Goed, in ieder geval vanaf 2015 uh, is het een uh, voldongen feit... gemeentes dan verantwoordelijk voor de jeugdzorg. We gaan we aan dan. werken, maar ja. wel het belang van het kind voorop. Uh, duidelijk. Mark Witteman van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg. De komst van megastallen maakt veel los in Brabant. Penetrante, indringende stank...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 De Q-koorts ligt er nog vers in het geheugen. Of wat dacht u van de varkensgriep of ook wel de Mexicaanse griep? Huisartsen van Brabantse plattelandspraktijken maken zich zorgen... om de sterke concentratie varkens en mensen in Brabant. Deel 2 van Heibel in Huigenvoort, gemaakt door Roy Hirkens. Huygenvoort is een buurtschap in Middelbeers. Dat valt onder de gemeente Oorschot. Het boerenbedrijf is er een industrie... en een groot deel van het buitengebied industrieel landschap. Omdat uh, wij hier in een omgeving wonen... waar een aantal grote uh, megastallen intensieve varkenshouderijen zijn. En op een zomerse dag is de stank er niet te harde. Zeker als het warm weer is en windstil... dan blijft de lucht hier hangen, die stank blijft hangen... en gaat niet weg. Het weer is dus uh, aan de orde van de dag hier... Uit Welke hoek komt de wind? Als het wat gaat waaien, dan wil die lucht wel eens wegtrekken. Maar we weten niet wat het de volgende dag is. Wat zit er precies in die lucht? Uit onderzoek blijkt dat varkensboeren door het inademen van ammoniak en fijnstof... en allerlei micro-organismen veel vaker luchtwegproblemen hebben dan gemiddeld. We weten uit onderzoek dat we kunnen verwachten dat ongeveer zo'n 25% van de boeren die, in, die werkzaam zijn in, de, in varkenshouderijen... dat die luchtwegklachten hebben. Jos Rooiakkers, longarts, Utrecht Medisch Centrum. Met name in de zin van hoesten en ook kortademigheid. Dat kan al optreden in de stal, maar uiteindelijk is het ook zo... dat dat ook buiten de stal, dus in hun gewone dagelijkse leven... aanwezig blijft. En dus maken ook omwonenden van grote varkensstallen zich zorgen. Leni Meesters, een van de omwonenden in Huigenvoort. Dat varieert van uh, loopneuzen, uh, niesbuien hartklepfalen, longontstekingen, keelontstekingen. En wij hebben er nooit een vinger op kunnen leggen. Wij hebben nooit, uh, niet alleen ons gezin, maar ook de, de omwonenden... nooit geweten waar het aan lag. En niet iedereen loopt met zijn gezondheidsklachten te koop. Dus, maar op een gegeven moment kom je met elkaar in gesprek... en dan zeg je van, jij ook? Jij ook? Jij ook? Niet alleen de omwonenden maken zich zorgen, ook huisartsen in het buitengebied krijgen signalen dat de intensieve veehouderij ongezond is voor die directe omgeving. De plaatselijke huisarts, Ernest Mutsaart maakt zich zorgen over de megastallen. Met mijn huisartsengroep kwamen we erachter dat we inderdaad tamelijk veel mensen hebben met COPD. Dat is een longaandoening van een kleine longblaasjes. We zitten toch duidelijk boven het gemiddelde. En u vermoedt dat dat te maken heeft met de intensieve veehouderij. Nou ja, we maken ons daar zorgen over. Het zijn met name de ouderen die daar last van gaan krijgen. De COPD is een aandoening die vooral op leeftijd zich openbaart. Dus het kan zijn dat de huidige generatie jongere mensen daar later last van gaat krijgen. Dus het probleem kan nog veel groter zijn dan het, het op dit moment lijkt? Het kan inderdaad zijn dat we over een jaar of 10, 20 een duidelijke toename vinden. En we maken ons inderdaad zorgen dat het met die veehouderij samenhangt. Datzelfde geldt voor Jan Hoevenaars.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 En hier is heel duidelijk te zien hoe de mensen die hier wonen omringd worden door de intensieve varkenshouderij. Ja, dat is juist. De varkensbedrijven bevinden zich op 50 tot 200 meter afstand. Van onze woningen. Uh, bekend is de MRSA-bacterie. Uh, uh, uit onderzoek is gebleken, uh, GGD-rapport uit 2009 spreekt er ook duidelijke taal uh, over, dat uh, 50% van de mensen die in varkenshouderijen werken al besmet zijn met uh, MRSA-bacterie. U weet ook dat ziekenhuizen uh, quarantainemaatregelen treffen als mensen uit varkensbedrijven worden opgenomen in het ziekenhuis. Nou, als werknemers in varkensbedrijven deze uh, uh, Kwalijke gevolgen oplopen, dan is het risico ook heel erg groot dat de overburen, die 50 meter verderop wonen, daarmee besmet raken. Nou, dat is onze angst waarin wij dagelijks leven. Er wordt op dit moment wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen de intensieve veehouderij en de gezondheid. De eerste resultaten zouden twee weken geleden gepresenteerd worden. Maar vooralsnog door het ministerie van Landbouw en Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid onder de pet gehouden. Het project wordt geleid door IRAS van de Universiteit Utrecht. Eigenlijk zouden de resultaten al naar buiten gaan. Ja, dat, dat ben ik op zich met u eens. Dick Hederik, u bent hoogleraar bij IRAS. Tegelijkertijd is het ook zo dat door allerlei redenen om ons heen... Uh, de druk op het onderzoek heel hoog is geworden. In uh, sommige provincies uh, is men terughoudend met het verlenen van nieuwe vergunningen. Uh, en dat heeft men afhankelijk gemaakt van de uitkomsten uh, en het verschijnen van het onderzoek. Ja, dat legt een enorme druk op ons uh, om te publiceren. Mocht nu blijken dat de intensieve valkensbedrijven schadelijk zijn voor de gezondheid, tja, wat dan? Ja, dan is Leiden goed in last, want dan blijkt dus dat we geïnvesteerd hebben in een sector... die als het ware een kruidfabriek op het platteland is, uh, die zullen we dus moeten ontmantelen. Hoogleraar Rurale Sociologie Jan Douwe van der Ploeg van de Wageningen Universiteit waar je hele hoge concentraties dieren hebt... en hele hoge concentraties mensen, daar uh, kan het misgaan. Dus de kans dat het misgaat is uh, heel hoog, verhoudingswijs heel hoog. En als het misgaat, kan het ook verschrikkelijk misgaan. Kijk, tot nu toe is het, uh, het symbool in de internationale discussies... dat is uh, met name China, Zuidoost-Azië... Uh, waar mensen en dieren heel erg door elkaar heen leven... hele hoge concentraties. China is de bakermat van heel veel uh, dierziektes tot nu toe... Let wel, wij hebben ons eigen China hier in Europa en dat ligt in Brabant. Morgen hoort u de varkensboeren zelf. Als men nu in één keer zegt, we willen het echt niet meer... dan komt er gewoon richting de bevoegd zachterigendomheid. In Heibel, in Huigenvoort. In de studio in Den Haag heeft Tweede Kamerlid voor de SP... Henk van Gerven meegeluisterd. Goedemorgen, meneer van Gerven. Goedemorgen. Ja, we hoorden meerdere huisartsen die zich zorgen maken... over de gezondheid voor de omwonenden van die intensieve veehouderij. Om precies te zijn, dus die hele grote varkenstallen. U bent zelf oud huisarts. Deelt u die zorg? Zeker. Uh, wat we geleerd hebben van de q koorts epidemie de besmetting met de q koortsbacteriën en de geithouderijen... dat er een directe relatie is tussen de besmetting en de afstand... Zeg maar, tussen bedrijven en bevolking. En uh, voor de varkenstallen geldt eigenlijk hetzelfde... maar dan de relatie tussen fijnstof en aandoeningen. Ja. Wat vindt u ervan dat die eerste rapportage... over de gezondheidseffecten voor omwonenden van die uh, megastallen... dat die onder de pet wordt gehouden? Ik vind dit uh, onbegrijpelijk. Bij de Q-Koorts-epidemie werden ook de feiten... en uh, welke bedrijven besmet waren onder de pet gehouden... met alle consequenties van dien. Ja, zes doden. En, en zes doden, uh, duizenden mensen die besmet waren. Terwijl als het eerder bekend was geworden... Uh, mogelijk het aantal besmettingen minder was geweest. Dus ik vind dat dat uh, niet kan. Dat rapport moet onmiddellijk uh, boven tafel en openbaar worden. En ik ga dus ook de minister van Volksgezondheid vragen... dat rapport per direct openbaar te maken. Wat dat... is het uh, belang om dat onderzoek onder de pet te houden? Ik zou, uh, ik zou het niet weten wat het uh, belang daarvan is. Wij zijn uh, gebaat bij volstrekte openheid en kennis... wat er precies speelt. Is er een relatie zeg maar, tussen uh, klachten van mensen... en het feit dat er uh, bijvoorbeeld in, uh, in Brabant zoveel uh, varkensstallen zijn? Mensen hebben recht op om dat te weten. En we hebben die feiten nodig om ook uh, beleid te kunnen bepalen... hoe het verder moet met intensieve veehouderijen in Nederland. Ja, want stel nou dat die, dat, dat verband, hè, die schadelijkheid... dat dat is aangetoond in dat rapport. Wat moeten we dan? Ja, dan heeft dat uh, consequenties. Uh, we kunnen niet, uh, het was in de uitzending al uh, als het ware... een, een kruidfabriek uh, midden in de wijk zetten waar mensen wonen. Als daar sprake van is bij die varkenstallen... Ja, dan moeten we ons beraden hoe dat verder moet. In ieder geval uh, niet op deze wijze verder. Hè, dat, dat mensen daar echt schade van ondervinden. En uh, longklachten krijgen, chronische longklachten met alle gevolgen van dien. Maar goed, u gaat dus eerst de minister op het matje roepen. Welke trouwens? Uh, de minister van Volksgezondheid, minister Schippers. Ja. Die moet maar openheid van zaken geven. Zij gaat over volksgezondheid. En uh, als het waar is dat zij dat onder de, de pet houdt... Nou, dan moet ze dat maar eens komen uit leggen wat daarvan het belang is. Ik zie dat niet. Uh, het moet, de onderste steen moet boven moeten weten waar we aan toe zijn. Ja, en uh, vooral ook weten wat er in dat rapport staat en dan uh, kunnen we altijd nog overgaan tot actie. Hartelijk dank Henk van Gerven, Tweede Kamerlid voor de SP. Graag gedaan. Straks Russen boren in de Zuidpool op zoek naar onbekend leven. Eerst nu het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Ja, dames en heren, ik weet dat Tovik Bibi en Jolande Sap... na het uh, partijcongres eigenlijk meteen naar een eco-vakantiepark vertrokken zijn... waar ze zich gebogen hebben over het vraagstuk legbatterijen. Het is een, was een anticiperend samenzijn, want GroenLinks voelt al de bui weer hangen... dat ze een uh, cruciale rol gaat vertolken bij het wel-of-niet-sluiten van legbatterijen. En omdat Jolande en in haar slipstream Tovik iemand is... die graag haar verantwoordelijkheid neemt, hebben zij een nee-mitsbrief opgesteld. Maar het toeval wilde dat ik ook in dat vakantiepark aanwezig was... en zodoende bij de papierinzamel een paar klatjes heb kunnen onderscheppen. En die wil ik natuurlijk dolgraag met u delen. Kijk, in principe is GroenLinks dus tegenlegbatterijen... tenzij, en daar komt punt 1, de desbetreffende kippen... minstens één keer per dag een biologisch speelkwartier krijgen... waarbij de kippen genoeg vrije speelruimte hebben in een schone omgeving. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan... dan moet er een meldpunt komen waar de kippen hun klachten kunnen indienen. Deze klachten moeten serieus genomen worden. Kijk even verder. De kippenboer moet een opleiding van 16 weken krijgen om zo'n biologisch speelkwartier in goede banen te kunnen leiden. En in die opleiding moeten de, buiten de sociaal-culturele aspecten van de kip ook recreatieve kippenactiviteiten gedoseerd worden. Ook moet de kippenboer in die 16 weken een voor hen volstrekt onbekende taal leren lezen en schrijven en elke ochtend beginnen de cursisten met het erin stampen van alle vrouwenrechten zoals opgesteld tijdens de GroenLinks-vrouwenconferentie 2003. En als laatste punt staat er dan nog... de kippenboeren mogen vooral niet gesubsidieerd worden... door het ministerie van Landbouw. En dan staat er nog dat Ineke van Gent dit voorstel alleen zal ondersteunen... als er nog wordt vastgelegd dat er bij een zieke kip... eerst naar een homeopathische oplossing wordt gezocht. En dan sluit de brief af met... GroenLinks heeft altijd haar verantwoordelijkheid genomen... waar het het welzijn van kippen betreft. Door het biologische kippenspeelkwartier... zullen we dat welzijn alleen maar verhogen. Het gaat om de kippen en wat Nederland hen kan bieden. Jolande Sap en Tok Tok Tovik Bibi. Morgen het ochtendtumeur van Tonkas. Het is vijf minuten voor half elf. Nog maar 100 meter en dan zijn ze er. Op zoek naar prehistorisch of onbekend leven... zijn Russische wetenschappers al enkele jaren bezig met boren... in een enorm dikke ijskorst op de Zuidpool. Doel is het bereiken van het Vostokmeer dat onder die ijskorst ligt. Goedemorgen, Mark Cornelissen, onderzoeker naar zeeijs op de Noordpool... en Poolreiziger. Boren in een meer dat half zo groot is als Nederland... bij een temperatuur van gemiddeld min 60, lijkt me een hele klus. Ja, dat is zeker een hele klus. Uh, en dan hebben we het ook nog over de, de antarctische zomer. Hè. Terwijl we hier langzaam de winter uit gaan, opereren zij nog in de zomertijd. Maar gaan daar de koude periode nu tegenmoet. En dat is logistiek een zeer complexe, maar kostbare operatie. Want hoe lang doen ze over 100 meter? Ja, dat varieert een beetje. Je moet je voorstellen dat zeg maar, in een, een seizoen flink doorboren, permanent doorboren, kun je echt uh, toch wel een paar duizend meter uh, pakken. Ja. Uh, uh, maar vooral ook die eerste meters zijn heel delicaat. Dan zijn de temperaturen in het ijs nog niet zo heel erg laag. En dat is ook vooral het gebied waarin een boorkop echt klem uh, kan komen te zitten. Maar goed, ze zijn dus door een enorme ijslaag aan het boren. Uh, daaronder zit dan dat meer, dat ook bevroren is, neem ik aan. Nou, dat meer is niet bevroren, dat is het wonderbaarlijke. Het oh. meer is in 1996 ontdekt uh, en inderdaad, het is enorm groot. Maar het wordt eigenlijk in stand gehouden door het feit dat, zeg maar, daaronder heb je zeg maar, geothermische warmte. Dus warmte vanuit de aarde en die houdt eigenlijk dat meer uh, in vloeibare vorm. En wat hopen de Russen daar aan te treffen? Ja, wat de Russen eigenlijk ook wel uh, meer wetenschappers, denk ik, uh, hopen aan te treffen. zijn eigenlijk hele oorspronkelijke levensvormen. die uh, lange tijd onverstoord zijn gebleven. en die daar een eigen, zeg maar, evolutionaire pad hebben bewandeld. Dus dat levert unieke inzichten op in uh, hoe micro-organismen zich kunnen ontwikkelen. Nou, zijn ze al jaren bezig, hè, die wetenschappers daar, die ja. Russen? Uh, op dit moment hebben ze dus zo'n 3650 meter diep geboord. Het meer zou zich op 3750 meter bevinden. Ja. Wanneer weet je nou eigenlijk uh, dat dat meer bereikt is? Bedoel dan zit je opeens in water, zo moet ik me dat voorstellen. Ja, nou ja, op het moment dat je daar werkelijk doorheen boort... Hè, en de, de, de precieze plek kunnen ze eigenlijk ook niet uh, heel erg precies inschatten... omdat zeg maar, de, de metingen dat niet toelaten, die zijn niet precies genoeg. Maar je gaat het wel merken, want op het moment dat je dat aanboort... moet je je voorstellen dat de druk onderin dat meer is enorm hoog. Hè, die hele ijskap drukt daarop, de druk is zo hoog... dat er echt onmiddellijk een, een tegenstroom komt... met inderdaad ook opspuitend water uit het meer wat de boorkolom ingaat... En daar ook zal herbevriezen. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over te boren bij uh, min 60. Want ja, dat, bedoel, dan heb je net een gat gemaakt. Maar dat vriest natuurlijk meteen weer dicht. Ja, nou precies. Uh, daar beneden is het trouwens uh, ook min 50. Hè? En dat maakt helemaal niet zoveel uit. Je zit daar zo diep dat er is een vrij constante temperatuur. Die is al extreem laag. Ja. Dat maakt het... Heel fijn boren, relatief makkelijk boren op het moment dat je nog geen water raakt. Maar op het moment dat je dus er doorheen breekt en het water uit het meer naar boven komt. Ja, bij die temperaturen gaat dat onmiddellijk weer leiden tot een ja, bevroren boorkolom. Ja en als je dan dat meer bereikt hebt met die boor, ja, hoe kom je dan te weten wat zich daar allemaal in bevindt? Dus inderdaad, misschien wel dat prehistorisch leven. Laat je een camera zakken? Nou ja, je, dat zou een mogelijkheid zijn. Maar er is een belangrijke voorwaarde: er is zoiets als een Antarctisch verdrag. En uh, je mag er wel zeg maar, samples uithalen, wat je niet mag iets, iets daar naar binnen brengen wat je daarna niet meer terug kunt halen. En je mag daar niets in achterlaten. Dus het moet zo maagdelijk mogelijk blijven. En dat is ook de grote discussie rondom dit project. Uh, laat je het meer wel maagdelijk achter. Want ze gebruiken in die enorme boorkolom, dat enorme boorgat, een soort kerosineachtige ja, vloeistof. Om zeg maar, te zorgen dat het niet in elkaar valt. En op het moment dat je zeg maar, die vloeistof er zelf vermengen met het meer, dan ben je het eigenlijk al aan het vervuilen. En dat maar verschillende meningen nogal over, of dat toegestaan is of niet. Zou het ook nog kunnen zijn dat de Russen eigenlijk op zoek zijn naar iets heel anders, namelijk misschien wel olie? Of bevindt zich dat niet onder de ijskappen? Daar, nou, het hij... het, het, het Antarctisch gebied is heel groot, hè? Ja. Uh, ongeveer de, de omvang van de VS, hè, grofweg, maar uh, daarin zijn zeker wat mineralen te vinden en misschien ook wel olie- en gasvoorraden uh, in de periferie, uh, maar dat lijkt wel echt niet de inzet te zijn van deze missie. Dit is echt uh, ja, een soort wetenschappelijk uh, hoogstandje, ook misschien wel een prestigeproject voor hun rust laten zien. Hè. Dit is ons kwadrant. Hè. Alhoewel Antarctica van niemand is. Het is toch een beetje wat ze voelen als hun domein. Ze ja. willen daar een, een belangrijk en groot project neerzetten. Ik denk dat het echt om de wetenschap en de prestige gaat. Graag is natuurlijk of we dat wel moeten willen. Daar de uh, natuur verstoren. Eh, dat, dat is een grote vraag. En dat is ook een discussie die niet is afgerond. En eigenlijk laat het Antarctisch verdrag ook toe... dat andere landen daar met elkaar over van gedachten wisselen. En ook op ja. het moment dat er bijvoorbeeld zo'n verstoring plaatsvindt... kunnen zeggen, eigenlijk mag je dit niet. Alleen ja... Kennelijk zijn andere landen niet moedig genoeg geweest om echt met de vuist op tafel te slaan. Dan gaat het gewoon door. Hartelijk dank, Mark Cornelis, onderzoeker naar op de Noordpool en zelf trouwens ook polreiziger. Zijn wij aan het einde gekomen van deze Goedemorgen Nederland. Zometeen na het nieuws, Prem Radakishoum met Premtime. Goedemorgen Prem, waar ben je vanochtend? In het land van Maas en Waal, bezongen door, um, hoe we in de Groot, in... Uh, Deur Dreumel bij het tankstation De Fakkel. Want we het gaan hebben over benzinediefstal. En hoe pumpstationshouders die keihard moeten werken. dan uh, schadeleden. Maar ja, dat doen we nadat Dorald wegens u gaat vertellen hoe het gaat in de beurzen in Azië. Radio 1. Het NOS-journaal. Eerst even het aantal faillissementen van bedrijven. Dat was in 2010 nog steeds erg hoog, blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal gingen er bijna 10.000 bedrijven failliet. Dat is 9% minder dan in 2009, maar nog altijd een van de hoogste aantallen faillissementen ooit. Vooral de bouw en de horeca werden hard getroffen. De Surinaamse president Bouterse maakte de nationale feestdag van de dag waarop hij een staatsgreep pleegde. Op 25 februari wordt de militaire coup van 1980 herdacht. Bouterse pleegde de staatsgreep met 15 andere sergeanten.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 De beurzen in Azië die houdt u van ons te goed. Later meer daarover. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat de langste file... tussen Apkoude en Maarse 7 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen... maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrijgegeven. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... 2 kilometer voor knopend Rotterpolderplein door een aanrijding... De A12, Arnhem-Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen, 3. Drie. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Huizen en Beeldhoven, 9 kilometer. Daar is ook een ongeluk gebeurd. De politie is nog steeds bezig met technisch onderzoek... waardoor de linkerrijstrook dicht is. Tot slot een kort file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... tussen Knoopend Hoevenlaken en Amersfoort, 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradakation. Het gemak die de mens. Brandstoftanken is gemakkelijk. Je parkeert je auto, je tank, je loopt naar de kassa, betaalt en je gaat weer op weg. Als je niet betaalt ben je gemakkelijk te achterhalen. Je auto heeft immers een kenteken. Maar precies daar zit de Achilleshiel. Dieven zijn slim geworden. Ze stelen kentekens en gaan vervolgens op benzineroof. Zoals hier in de Bommelwaard Stations aan de A2, de A15 en de N322. Auto's komen hier met in de achterbak 4, 5 jerrycans die gevuld worden. 100 tot 200 liter benzine wordt geroofd. Ik denk dan, simpel, geef de politie de kentekens en beschrijving van de auto's door... En ze pakken ze wel met luid en groot alarm. Maar zo simpel is het niet. Weet u wat de oplossing is? Of bent u een brandstofdief? Bel me dan op 0800-1121, het mag anoniem. En leg me uit waarom u brandstof steelt. U kunt ook mede naar primtimeapenstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Oh ja, als u oplossing heeft voor benzinedieven, dieven, bel of mail ook. Want vandaag gaan we het probleem voor eens en voor altijd oplossen. Welkom bij Primtime. It's Goedemorgen, morgen, Goedemorgen, meneer. U heeft net getankt, zie ik, met de leeuw voor tuidier en boerderij. Ja, dat klopt. En, ja. uh, waarom betaalt u wel en rijdt u niet door? Nee, uh, daar zijn wij niet van de wiegelin. Nee, vindt u het uh, irritant, want hier bij de fakkel zijn ze ook slachtoffer geworden van die benzinedief? Ja, dat vind ik uh, scha scha schandalig. Ja. Dat moet niet over. Uh, het is zo als uh, Je kan betalen, moet niet betalen. Dan nee. ja, moet je ook geen auto rijden. Dan nee, moet ik geen auto rijden. Okay, Dank u wel. Dag mevrouw. Even een vraagje. U bent hier achter de kassa. Is het wel leuk werken? Het is heel leuk werken. En um, als iemand dan binnenkomt. Als iemand dan buiten staat. En die rijdt door. Dan heeft u eigenlijk weinig middelen. We zijn eigenlijk machtloos. ja En uh, u, dit is een, een, een kleine pom. Die van een zelfstandige ondernemer is. Wie draait voor het verlies op? Dan moet u even aan de manager gaan vragen. Okay, die zit zo meteen in de bus. En is het wel, want we zijn hier, is dit nou de provincie... want we liggen tussen land van Maas en Waal. En dit is de provincie? Gelderland. Oké, okay, ja, want ik dacht altijd, en de Waal is dan... 1 kilometer naar links en de Maas 5 kilometer naar rechts. Nou, dank u wel, luisteraars. Goedemorgen, mevrouw. Gaat u ook netjes betalen voor uw... Ja, u dan? Dat moet ik altijd. Nou, ik dacht, ik kom hier uitzoeken, want ik begreep dat hier niemand meer betaalt. Ja, als je teletexten leest, uh, wel, ja. Schrikt u ervan? Want jullie zijn de beste gemoedelijke provincie in dit stukje land. Ja, maar liggen aan je opvoeding. Ja. Bij ons thuis is altijd gezegd, als je iets koopt moet je betalen. Heb je geen geld, moet je het niet halen. Dus heb ik geen geld om te tanken, blijf ik thuis. Ja, dat is, ja dat is, zo ben ik ook opgevoed. Ja. Maar die kanaap, die, die al die dingen hier steelt, uh, raakt het u ook? Ja, ik vind het absurd. Ja. Zul ik me eens opsluiten, nooit meer loslaten. Moeten wij samen voor betalen. Dat is ook wel waar. Dank u wel, mevrouw. We hebben ook nog een liedje dat daarover gaat. What kind of fuel can I afford in days to come? If prices rise to higher highs, it won't be petroleum. What kind of plan was this? Goedemorgen, Rob Peuker. U bent de eigenaar van dit benzinestation de Fakkel. U moet een microfoon voor uw mond houden. Ja. De eigenaar is een klein misverstand. Ik ben hier gewoon de bedrijfsleider in loondiensten. Oké, okay, um, dit is een, een eigen pomp. Dus uh, ja. Als er dus. nou voor 400 euro aan benzine wordt gestolen, wie moet het betalen? Dat is volledig ten koste van de eigenaar van het Nou, en jullie winstmarsje, want een heleboel mensen denken dat. Uh, wat kost nu een liter euro hier? De prijzen staan, kunt u van hier vandaan op het bord zien staan... de euro, die zit momenteel aan een prijs van 1,58,9. Oké, okay, daarvan gaat geloof ik 80% naar de staat, of... Uh... Uh, ongeveer 60%. Ja, dus da dan houden jullie over, en jullie houden hier ongeveer 4% over. Dus op 1,60, laten we maar even gros zeggen... verdienen jullie uh, 16,4%, uh, uh, 4 cent ongeveer. Dus als iemand voor 400 liter steelt voor 400 euro stil, dan moeten jullie dus 400 plus uh, nog uh, twee erbij... moeten jullie voor 40.000 uh, liter verkopen voordat jullie aan die 400 euro komen. Wij moeten heel veel verkopen voordat we dat terugverdiend hebben. Zeker als het alleen over de benzine gaat. Ja. Maar uh, hoe kan dat? Want uh, jullie hebben hier een soort van goed systeem van kentekenregistratie en dan gaat de politie erop af en de deurwaarde... Nou, dat is dus het uh, probleem over het algemeen. Gaat het goed, maar deze betreffende persoon die heeft het dusdanig slim ingepikt mm -hmm. dat hij uh, kentekenplaten steelt uh, van de betreffende auto die ook, waar hij ook mee rijdt. Ja. En als er dan iemand met een Ford Fiesta komt met kentekenplaten die overeenkomen met een Ford Fiesta. Ja. Dan wordt het voor ons wel heel moeilijk om direct te zien dat het dus een fraudeur is. Ja, maar wat ik. Uh, uh, dus je, je kan de kenteken stelen. En als je de kenteken steelt, dan wordt het heel moeilijk. Maar nu, jullie hebben ook allemaal van die camerabeelden. Ja, dat Hel klopt. Helpt dat niet? Nou, vroeg of laat loopt deze persoon ook gegarandeerd tegen de lamp. Want hij is al op diverse tankstations is hij duidelijk in beeld gekomen. Ja. En wij weten dus. Zeker, zijn uiterlijk is al bekend. Ja, ik zal zijn uiterlijk even beschrijven. Dat is een blanke man. Luisteraars, hoe leuk is het om een keer te, te zeggen dat iemand niet van Marokkaanse afkomst is. Dus benzine die zijn blank van Germaanse afkomst. We gaan lekker generaliseren. Maar dat is dus duidelijk een blanke man van Germaanse afkomst. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, en, en, en, en, en, en, en, en die ziet er ook... U uh, ja, die, die, die hebben die foto, waarom kan die man nog vrij rondlopen dan? Nou, dat is gewoon een kwestie van uh, tijd totdat hij uh, gewoon ergens herkend wordt en op tijd uh, alarm geslagen wordt. Maar hij is alleen actief in deze regio? Nee, hij is actief geweest vanaf Eindhoven tot en met de gemeente Tiel. Serieus? Dus dat is een, toch een behoorlijke grote regio. A ja, A2, het is dus een a 2 Dief? Nou ja, heel <laughs> ruim genomen de A2. <laughs> goedemorgen meneer Deelman. Ja, goedemorgen. U heeft een oplossing, begrijp ik, van Barbara. Nou, kijk, um, je kan natuurlijk veel meer willen in investeren aan de achterkant. Maar voorkomen is beter dan genezen. Mm -hmm. En uh, ik weet niet of u wel eens in Amerika bent geweest en daar met de auto gereden hebt en getankt hebt. Ja, je moet je kaart van is... tevoren afgeven of het bedrag. Ja, daar is een systeem dat je eerst gaat betalen. Dan uh, moet je wel weten hoeveel uh, liter er nog in je tank kan natuurlijk. En dan krijg je pas een vrije pomp om te tanken. Ja, dus, laat die me uh, Dan heb je, geen, heb je geen politie nodig, je hebt geen deurwaarders nodig, je hebt geen camera's nodig voor dit uh, geval. Uh, het lijkt mij uh, een, een, een redelijk goede oplossing. Goed, meneer Deelman, ik kreeg ook een mail van meneer J. Koren die precies hetzelfde zei. Dank u wel, dus u ziet, uh, uh, bezoek is de amerika lever wat op. Goedemorgen mevrouw A, ah, wat een leuk kind. U kwam de bus in, u wilde wat zeggen? Nee, ik werd alleen heel vragen, want ik ja. moest... Wat antwoorden geven, zei hij. Ja, nou, mijn vraag is, uh, weet u wie de benzinendief is die hier in de regio onveilig maakt? Nee, want ik had het eigenlijk nog niet gehoord, dus... Aha. En u woont hier in de buurt? Ik woon in de buurt, ja. En uh, vinden jullie dan schande dat er iemand uh, hier de buurt onveilig maakt? Ja, in principe wel, maar ja, misschien heeft hij geen geld... Ge dat hij toch iets op een andere manier moet doen. Maar ja, hij kan beter uh, gaan werken. Ja, dat dacht ik ook. Dank u wel. Hoe heet ja. uw zoontje? Keanu. Ja, nou, nou wat leuk. Als je op de webcam ziet, dan kunnen ze terugkijken. Dank u wel. Ja. Um, ik uh, heb nog een andere pomphouder aan de telefoon. Goedemorgen, meneer De Ruijs. Goedemorgen, meneer. Ik uh, ben me Gerrit Ruijs. U bent ook hier in de regio. Is er bij, hoe vaak is er bij u onbetaald doorgereden? Uh, vanaf januari tot nu toe is het uh, twee keren gebeurd. Uh, Eén keertje in, uh, in begin januari en er was gewoon een, uh, een halve tank uh, getankt en toen is die beste man uh, doorgereden zonder af te rekenen. Mm -hmm. En uh, vrij recentelijk is er een meneer uh, geweest en uh, die heeft een 180 liter uh, diesel getankt uh, en die is vergeten om, uh, om af te rekenen. Ja. De beste man die, uh, die komt dus op enig moment uh, na het tanken wel de shop binnen. En dan uh, doet hij net of hij wil gaan uh, pinnen. En dan zegt hij, oh, ik heb het verkeerde pasje. Ik pak even mijn uh, ander pasje. En hij loopt naar zijn auto terug. En vervolgens stapt hij in en hij rijdt er weg. Was weg uh, 230 euro. Was dat diezelfde blanke man die uh, ook de rest onveilig maakt? Uh, daar kan ik niks over uh, zeggen. Want uh, in, in, uh, in, in Media is sprake van een, een rode Ford, uh, hier ging, bij ons ging het echter om een, een, een donkergrijze zwartachtige BMW van het oude type. Maar was die man, hoe zag die man eruit? Huidskleur, blank, zwart? Uh, blank. Ja. Blank met kort krulletjes uh, haar. Maar nu uh, heb ik een vraag, u bent eigenaar van het tankstation hè? Oké, okay, uh, ik heb hier een heleboel mails en, en ook zo net meneer Deelman. Waarom niet vooraf betalen met een creditcard of cash? Uh, in principe kan onze apparatuur, kassa en pompen dat, uh, dat aan. Dat zou geregeld kunnen worden. Uh, heel erg gelukkig, heel erg gelukkig. Uh, zijn er een hele hoop klanten... die uh, allemaal keurig, netjes en vriendelijk uh, betalen... Uh, we zitten soms al met erg uh, klantonvriendelijke maatregelen, net zoals met de motorrijders dat ze het helm af moeten, uh, moeten zetten. En ja, dan zouden we wel met een super uh, klantonvriendelijke maatregel moeten komen om uh, de mensen eerst uh, af te laten rekenen en dan pas uh, te kunnen laten tanken. Goedemorgen Terry, ik heb begrepen dat ja? van Barbara dat jij de meest klantonvriendelijke oplossing hebt. Ga je gang. Ja, klopt. Ik had het even goed gehoord? ik dacht via de perret, dus... Um, ik vond ook wel een goede idee van tevoren betalen. Maar uh, mocht het dan nog misgaan... waarom niet uh, zo'n dingetje in de weg leggen... Uh, die de onbediende omhoog kan zetten... dat hij de banden kapot rijdt. Oh ja, hé. Hey. Wacht even, ja. dit vind ik een briljant idee, Terry. Ben je, ben je zelf ja. ooit benzinadief geweest? Nee, nee, nee. Nee, maar die vind ik een goede. Uh, laat me eerst vragen aan Rob. Rob, kijk, er zijn nu Rob Peuker, manager van hier de Fakkel. Er zijn twee voorstellen gedaan. Ja. Eén, vooraf betalen met creditcard. Wat vind je daarvan? Nou, nou, daar wil ik graag op reageren. Ja. Uh, zoals een tankstation, zoals dit, is voor een heel groot deel ook van de shop, shop omzet afhankelijk. Ja. Op het moment dat je dus uh, transacties vooraf laat betalen... Mm -hmm. gaan de mensen rijden weg op het moment dat ze getankt hebben... Ja. Uh, dus voor ons is dat financieel ook niet aantrekkelijk Maar in Amerika... Want je verliest daar een flink deel shopomzet omzet. Nou, in Amerika hebben we het zo dat um, als ik ga tanken Dan geef ik mijn creditkaart af Dan zei die vrouw welk bedrag? Dan zeg ik nou ik ga het vol tanken Dan hou je dat En dan als je daarna komt kan je nog steeds shopomzet doen maar weet wat ik zie hier een meneer die een foto kan maken? Wat zou u ervan vinden als u uh, nu als u komt tanken... eerst naar binnen moet lopen... Uw, uw, uw pinpasje of uw creditkaart moet afgeven... en daarna pas kunt tanken? Um, ja, vervelend. Ja. Liever niet. Oké, okay, en wat zou u ervan vinden als ze een soort spijkerbed zouden zetten... dat als je weggaat en je hebt niet betaald... dan gaat u omhoog, zodat al die vier banden met lek zijn? Um, ja, als je, als iemand Kijk, als je niet wil betalen, zou ik dat niet verkeerd vinden. Maar je, je hoort achter betalen gewoon. Dus. Ja. Maar wij wonen hier natuurlijk een heel klein dorpje. En hier is het toch anders dan in die, denk ik, in die, in die grote tankjons langs de snelweg en dergelijke. Ja. Als je hier wegrijdt, nou ja, dat doe je één keer en dan weet iedereen het, denk ik. Ja. Nou, het probleem is dat er hier een dief actief is die verschillende keren wegrijdt... en ook jij die tanks vol tankt. Ja. En die nog steeds niet gepakt is. Nou, wij zijn het in ieder geval niet. <laughs> Dank u wel. En de tweede ja. maatregel, Rob. Ja, u heeft het nou zo mooi over een spijkerbed... Maar ik ben bang dat de schadeclaims die volgen op de keren dat dat fout gaat... dat dat verre de tanken zonder betalen overtreffen. Ja. Want je loopt natuurlijk een enorm risico dat goedwillende klanten... dat er toch iets fout gaat met het spijkerbed. Okay. En ik ben bang dat dat de schade... Meneer De Ruijs, u bent ook niet voor het spijkerbed? Eh... Uh... Nee, want dat is uh, wettelijk niet mogelijk. Um, even een vraagje, is het nou meer of minder geworden dit jaar, Rob, uh, de diefstallen? De uh, op deze locatie hier is het uh, de laatste tijden alleen maar afgenomen... omdat we steeds alerter werken. De camerasystemen zijn verbeterd, de registratie en de aansluiting bij PB TenCollect. Uh, dat is een dus kassobureau voor... Ja, een uh, kassobureau. En, ja? en, kasso en uh, het afgelopen jaar hebben ze uh, merkelijk minder getankt zonder te betalen als voorheen. Meneer Ruijs, hoe is het bij u? Nou, het is eigenlijk hetzelfde als bij de vorige spreker. Uh, alles is uh, aangepast en gedaan en uh, alles bij elkaar is het toch minder geworden dan, uh, dan de vorige jaren. Oké, okay, meneer Ruijs, ik dank u hartelijk dat u aan de telefoon wilde komen. Jan Besse, Dinders, wat een aparte mooie naam. Jan Bessendinders, u bent manager van de BOVAG tankstations. Is de stal nou meer of minder geworden? Uh, goedemorgen meneer Radakissou. Goedemorgen. Uh, wij baseren ons op cijfers van het OM. En uh, die zeggen tegen ons dat het aantal doorrijders stabiel is. Dus daar varen we voorlopig op. En op hoeveel mensen per jaar gaat het ongeveer? Wij, uh, wij horen 8 tot 900 gevallen per maand. Oké, okay, ik was ooit advocaat. <lacht> en toen heb ik ooit een jongen B gestaan. Die was doorgereden nadat hij had getankt. En dat was toen iemand die naavondje uit uh, een beetje bezopen was met zijn vrienden... en dachten we maken een geintje ervan. Hoeveel van die zaken zijn zulke geintjes en hoeveel van ze zijn die echte criminelen? Ja, ik ben uh, geen advocaat geweest. <laughs> uh, dat, dat even voorop uh, uh, stellen... Um, ik kan niet zien in hoeveel gevallen het om geintjes gaat... en wa wanneer het echt, in hoeveel gevallen het echt om hardcore moedwillige doorrijders gaat. Ja. Het is wel zo dat uh, politie en justitie pas tot vervolging overgaan... na drie keer een melding van eenzelfde kenteken. Nou, en ah. Dat is natuurlijk frustrerend voor een, uh, voor een pomphouder... dat hij pas na drie slag uit te horen krijgt bij een doorrijder. De andere kant van het verhaal is dat je uh, ook goedwillende klanten hebt die gewoon stopweg, doordat ze afgeleid worden in de shop... of onderweg nog even naar het toilet gaan... gewoon vergeten dat ze hebben getankt. En om dat soort gevallen nou uit te sluiten... gaan politie en justitie uh, na drie keer een melding pas over tot vervolging. En, uh, dus die geintjes, die worden eruit gemilderd. Oké, okay, laat me even wat vragen om te checken, want ik heb iets gezegd... en dat van de luisteraars van Primtime, die klimmen daar meteen in de pen... Um, het verhaal van zonder te betalen is het een groot verlies. Is het niet zo dat er belasting wordt betaald nadat iets is verkocht? B BTW wordt gegeven op de verkoop, niet op een gestolen goed. Dus mijn vraag is: uh, als we kijken naar de prijs van een liter euro, het is nu rond de 1,60. Als er wordt gestolen, um, moeten jullie nog steeds belasting betalen? En de BTW en de accijns over de gestolen benzine? Ja en nee, de accijns wordt voor wat betaald? Uh, de btw wordt pas uh, achteraf gerekend. Dus ja, die, die, die btw, hoe dat exact zit, volgens mij is dat geen issue. Maar vooraf betaalt een ondernemer aan zijn leverancier voor de brandstof die hij geleverd krijgt. Dus als de volle tank 50 euro is aan de pomp, uh, de marge dat gaat om een paar cent per liter. Dus ja, de pomphouder heeft die... ...brandstof al betaald... ...en kan het dus niet meer verkopen. Dus, dus meneer NQ voor nou de duidelijkheid... ...op 1,60 haal ik even grof 20% BTW ervan af. Dus daar praat je over 38 cent. Daar hou je 1, 42, 1, 1,40 zeg maar ongeveer over. En dan is het verlies ja. dus echt aanzienlijk voor de pomphouder. Jazeker, die, uh, die lopen er echt op leeg hoor. Oké, okay. ja. meneer Van der Rest... ...manager gerechtsdeurwaarderskantoor... ...PP Tank Collect. Um, hoe is het nou mogelijk dat die dieven... Goedemorgen trouwens, dat die dieven de echt kwaadwilligen, die kunt u niet pakken, hè? Um, nou goed, het, op het moment dat er, dat er brandstof wordt gestolen, het, beginnen we natuurlijk met een incasso-procedure... En uh, uiteindelijk ook mensen die kwaadwillig zijn. Het kost wat meer energie en het kost wat meer uh, uitzoekwerk. Uiteindelijk komen die ook aan de beurt. Dus het is niet zo dat als mensen uh, dat het kwaadwillig doen, dat we in één keer machteloos zijn. Nee, maar meneer, de rest, uh, meneer Van der Rest. Kijk, uh, mijn auto heeft de kentek en die staat op mijn naam. andere om mevrouw's naam. Barbara's auto staat op de naam. Trouwens, ik weet ja. niet eens op wiens naam. De tank van de bus staat. Maar goed, dat is een <lacht> ander verhaal. Maar dan is het één briefje van uh, meneer, u heeft niet betaald. En dan zegt zo iemand: oh sorry, sorry, sorry. En dan betalen ze al dan niet met inkasselkosten. maar iemand die kentekenplaten vervalt, die er willens en wetens bezig is het systeem ja, te frustreren. Hoe, hoe pakt u die dan aan? Ja, nou ja, goed, het is goed dat u dat inderdaad even aan de orde stelt, omdat veel mensen denken dat het dan in één keer uh, kansloos is. Maar wij zijn uiteindelijk een gerechtsdeurwaarderskantoor, we zijn daar sinds 2004 mee bezig. Wij hebben een brandstofdiefstool opgebouwd, en eigenlijk alle informatie over kentekens bekend is, die koppelen we en die slaan we centraal op uiteindelijk uh, komt een hele hoop informatie naar boven. Want er zijn ook camerabeelden, zijn getuigenverklaringen op de tankstations. Nou, u merkt uh, dat het ook nog wel eens lokaal gebeurt. Dus mensen worden vaak herkend. Uh, in combinatie met uh, dan het verkeerde kenteken, die slaan we op. Die informatie die combineren we. Tegelijkertijd wordt er politieonderzoek gedaan. Al die gegevens komen samen. Wij hebben als, als deurwaarde 20 jaar de tijd om uiteindelijk uh, die schade te verhalen. En in die 20 jaar... Uh, Combineren we die gegevens zodanig dat we bijna altijd uh, uiteindelijk wel weer bij de goede terechtkomen. Dus hoe lang? Die, die dief moet niet denken, hey, ik ga lekker slapen, het lukt niet. Voor je het weet wordt hij zeven jaar later alsnog in de kraag gevat. Ja, ja nou ja, goed. Kijk, dat is, dat is het voordeel dat je dan hebt, uh, dat je zoveel tijd hebt. Het is alleen vervelend dat het natuurlijk heel, uh, heel intensief, uh, een heel intensief traject is dat mensen nog eens het idee opvatten van ja, ik ga tanken zonder te betalen. Want het, het nazoekwerk als het ware is, is intensief, maar uh, ja, zeker niet kansloos. Meneer Van der Rest, er is hier in de buurt een collega-journalist... die rode Rodefort Fiesta reed opgepakt... omdat zijn kentekenplaten waren gestolen. Die arme man had er niets mee te maken. Ik zag het ja, met een mooie foto ook tegelijkertijd erbij in de brieven. Ik zag het in de krant. Wat zei u? Want hij heeft, uh, hij heeft, uh, zijn kentekenplaten zijn gestolen, zag ik erin. En ja. als het goed is, heeft hij uh, aangifte gedaan van dat misdrijf, toch? Ja, maar hij is van zijn bed gelicht, omdat ze dachten dat hij die dief was. Oké, okay, oké. Okay. En hij heeft aangifte gedaan voordat uiteindelijk die brieven zijn verzonden. Ja, oké. Okay, meneer Van der Rest, maak ik u veel succes wensen met het werk wat u doet. Ik ga even nog naar uh, meneer Bessen Dinders, omdat alleen maar het zo'n mooie naam is. Meneer Bessendinders, um, zou u mij kunnen zeggen, wat, kunt, wat, wat gaat u nog meer doen... Om, om, om hier wat aan te doen. Bijvoorbeeld, je hebt van die onbemande benzinestations... waar je alleen met een pinpasje moet tanken. Die mensen hebben hier geen last van. Uh, die hebben daar uh, een goede analyse, Prem, uh, die, uh, die hebben daar uh, minder last van. Um, wat wij onze leden, de tankstationondernemers, aanraden... is, doe altijd tweevoudig aangifte. Aan de ene kant bij een gerechtsdeurwaarder die direct achter je geld aangaat... zodat je er wellicht nog wat van terugziet. En de andere is, doe altijd bij het OM aangifte en er is een aparte website voor www.tankenzonderbetalen.nl Dat is een aparte webportal die door het OM is opgezet, speciaal voor tankstationondernemers. En dan kun je uh, de politie en justitie aan het werk zetten om na drie maal een kenteken... ...gesnapt te hebben, aan het werk te gaan. Okay. Nou hoor ik wel eens van... Maar nee, nee, nee, nee, nee punt, zeggen... punt. Van, ik moet u afbreken helaas, want ik moet even een paar voorstellen voor, uh, t, uh, oplezen. Afschermen door een hoge muur met een trechter, dat is van Amir. Meneer Dikkema, die zegt, uh, je gaat je tanken, je staat in een bak, die gaat omlaag als je tankt. Dus je moet omhoog voordat je niet weggaat. ID-tekst aan de sleutelbos, zoals in Exxon in Amerika. En de slagboomlezer is ook voorgesteld. En in Amsterdam, zeggen ze, rijbewijs van tevoren inleveren. Ik dank u allemaal dat u heeft geparticipeerd. De pompbediende in ere herstellen is nog een suggestie. Want luisteraars, het is dinsdag. Goedemorgen, meneer Denijs. Goedemorgen, Prim. Meneer De Dijs, we zijn echt van plan om dit jaar, want uh, uh, we duren in beginsel tot september, wat mij betreft blijft u eeuwig geen Primtime. Maar wou ik een heleboel. <laughs> ja. Ik wou een heleboel van de mooie liedjes die u heeft uitgegeven ja. in de jaren toch draaien. En vandaag zouden we het hebben over Zonder Jou. Um, ja. Ik heb hem weer vooraf beluisterd. Is... Waarom is het lied zo kort? Want ik begin met de klacht. Uh, ik denk dat het, dat het zo kort is, omdat het alles zegt in die uh, paar minuten, dat het duurt. En ik denk ook dat het, um, juist door zijn eenvoud ook, want het is een uh, hele sterke maar simpele melodie, en de tekst ja, is, is van eeuwigheid waarde, uh, dat het daardoor zo'n zo prachtig liedje is. Dat is geschreven overigens door Gerard Stellaert, uh, die ook Bo heeft geschreven, en um, Tieneke Bijshuizen. is maar... de Duitse tekst van. Hoe gaat dat? Want um, hoe gaat dat als iemand een liedje schrijft? Uh, uh, die brengen ja. dat lied voor u. Hoe weet u of dit een Rob de Nijs lied is? Of zo'n liedje bij u past? Uh, simpelweg door het te horen en uh, de tekst te lezen. En dan heb ik al heel snel in de gaten. Uh, of, ik iets, of, of ik het mooi vind, of ik het helemaal niks vind. Of ik het nog twijfelachtig vind. Soms moet je een paar. Woorden, soms een paar zinnen veranderen, vaak doe ik dat ook zelf. En, en dan groeit het naar me toe zonder dat ik het eigenlijk nog gezongen heb. En dat is uh, ja, het is een moeilijk uit te leggen proces, moet ik je eerlijk zeggen. Nou, maar wat opvalt is uh, uh, ook als u, als u uh, want ik luister ook naar uw live zo in de loop der tijd blijft de performance verandert iets, maar de manier, zeg maar, hoe de woorden uitspreekt, hoe het eruit komt, het blijft altijd hetzelfde. <lacht> Nou, ik hoop eigenlijk dat dat dat het beter wordt. Maar dat is een, een vergissing van mezelf, want uh, ik uh, verwar soms uh, performance met authenticiteit, en dat moet je natuurlijk nooit doen. De manier waarop je het uh, in de tijd zong, waarop ik het in de tijd zong, bijvoorbeeld zonder jou, die herinneren de mensen zich. Die manier waarop ik het zong en als je dat te veel aan gaat doen, dan zeggen ze, ja, dat is het liedje helemaal niet meer. Dus daar moet je enorm voorzichtig mee zijn. Nou, ik moet u zeggen, meneer Denees, ik heb hem vanochtend heel vroeg gedraaid... omdat ik ja. zocht naar een plekje waar ik de afkondiging kon doen. Maar er zit nog in muzikaal internet zo in. Nee, dat hoeft ook niet. Het, het begint, je vertelt het verhaal en je hoopt dat het aankomt. En dit liedje, en dat weet ik gewoon door de reacties destijds en nu nog steeds... dat het de mensen raakt. En dat is eigenlijk simpelweg het, het allerbelangrijkste van een, van een song, van een liedje. Tot de volgende week, meneer luister als ik doe geen afkondiging, maar eindig gewoon helemaal met Rob de Rijks. Tot morgen. Namaste, daag. En ik vraag me af, hoe moet het verder gaan? In dit huis waren we zonden samen was het daarom dat je ving Op de beslagen ramen, en ik weet, ik zal je nooit meer zien. Zo. Maandag tot en met donderdag om 7 uur. Wat zei u? Met Frans Molenaar? Ja. Mag ik een lijn voor jullie doen? Ja, spraakmakende gasten uit de wonderenwereld van media, kunst en cultuur. Ik dacht dat ik kan alles spelen. Ik kan een man spelen, een vrouw, een dinosaurus, een oma. Maar dat is dus niet zo. En toen riep meteen de koffie van... Gaan jullie met me naar dan weer En als ik zie dat ik ze kan ontroeren, maar ook heel vrolijk kan maken... Nou ja, dat is toch het mooiste wat het is. Luister naar Kunststof, Maandag tot en met donderdag. S'avonds om zeven uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.